Wij beginnen de les 17 van Pri Etz Chaim. Pagina 5, de regel 7. na de punt. Waarin deze een koor behit nim lenek die hoe av me weinan je holen lenek, lo barov aviyut, velo barov dakut, vezakut, rak min de regel negen, benoni. en daardoor, zegt die ari en daardoor is er geen kracht bij de uitwendige om er aan, om er aan te zuigen. Ki ho av me oot, want deze chasmael, het hoogste chasmael van de Bina, erin is nog alleen een één, lavouche dat overblijft. Dat niet, de nehie van de Bina niet binnenbrengen in het hoofd van de Zeeran Dat het, uh, het grofste is zeer grof, grof ten, ten opzichte in vergelijking met de overige Nehi. En dat is dan de Lavouche, wat Lavouche bij zeer Zeran Pien, bij de Zon, die Gashmael heet. Wij in de nek en ze kunnen niet eraan zuigen. De Klipoot kunnen ze niet, niet aan zuigen aan de Zon. Lobarov niet oh, vanwege een grote avioed en niet vanwege een dakot, fijnheid, we goed, en uh, dunheid, ja, van die geschmal. Raak, mina binoni alleen maar van, dit, van het, uh, van de lawoosh dat uh, beno niet dat tussenin is. Maar niet van dat uitwendige lawoosh dat uh, uh, leferde bina die chashmalheid. We lachen nechen eenamion kim lomina or makief de nukwa, asher hu makief lahem gamken. Lefi, Shoroga gadol we me meot we lachen en daarom een amion kim. zij die klipot dus of de uitwendige zoals hij zegt zij zuigen niet lo min niet van or van de nukwa welke or is eveneens makief voor hen, ja, omdat ook de klipoot hebben, dat ormakief om zich heen, dat ormakief van de noekwa, de fischor, omdat zijn licht, omdat dat licht, ormakief van de noekwa is groot, zeer groot en zagen dun, fijn. Gam, kin, mina chashmalchehu, lief nie mina klipoot, ei nam le met dus dat is wat hij ons, als het ware opzomt, resumeert dat, ze kunnen dus niet van Ormakief, dat is ook komt van de Binassos, zoals we dat geleerd, kunnen ze niet zuigen. maar ook niet van de Chashmal, dat is wat hij zegt, Mgam, mina Chashmal, ook niet van de Hashmal. ook van de Chashmal kunnen ze niet aanzuigen, dus even een beetje net of het door elkaar was maar moeten we goed onderscheid maken dus tussen die twee bekledingen dat Arihan had ons verteld over, de orma, over het Ormakief, herinner je nog en de tweede is van die Chashmal welk Chashmal Lief na welk is de regelteam binnen, binnen de klipoot en naam ik holiem lindek met ze kunnen niet er van de kant van welken zijn aviut. Aval behistalkut haem meal elf habanim. Nisharuarumim has vesalom, vazion kim meorpni we hakol Bem we hakol ze jut aan Nukwa kanal. Ki hi ha joter kroval hem nog een keer herhaalt ons, let op. Dus, normaliter, gesproken, goed opletten wat hij ons nu vertelt. Kunnen de klipot niet aanzuigen aan de Nukwa van de Zeirampin, ook niet aan de Orpnimi, als er, er wel vooropgesteld dat er voldoende bescherming aangetrokken wordt van die noekwa. En precies hetzelfde is bij ons. Precies hetzelfde wat wij leren nu in de werelden. De noekwa van de Tsjewo, precies hetzelfde gebeurt er met ons. Wij zijn het product van de zon, dus met ons is precies hetzelfde gebeurd. Dus als wij geen aanleiding geven aan. Uh, als wij die levushim, die bekledingen van de bina, euh, aanhebben, als het ware, werken omwille van het geven, dan hebben wij die twee levushim die bekleden ook ons van top tot teen, en daar is geen plaats dan, geen plaats voor de klepot om aan, aan te zuigen, aan ons. Awail, kijk wat je zegt, ons tien naar de punt, Awail behistel, behistel, goed haeim. maar wanneer de moeder, oftewel de bina, van hen, van haar zonen, oftewel van haar, van haar kinderen, van de, de zoon, van zeer en binnen, ook, en wij zijn het verlengde daarvan, uh, opstapt, dat wil, dat wil zeggen, uh, uitgaat, dus omhoog uitgaat, vertrekt en dat kan, kan het alleen gebeuren door onze toedoen, door ons gedrag, dat wij uh, uh, door de zon door het zondigen, dat zij vertrekt. Nisharu harumim, dan bleef, bleven wij, dan bleven zij, dus de zon haar kinderen zegt en dat zijn ook wij bleven naakt arumim, God verhoede. waas zion kim mi orpni zon, en dan zuigt men, zei die, die klipot of uitwendige, die zuigen dan van de orpni mi van de zon. Wa kolbem em jod, maar dan toevoegt hij toe, maar en alles is het. Door middel van de Noekwa, zoals boven gezegd werd. Omdat zij is het meest dichtbij zijnde bij hen, bij de klipoot. Duidelijk, niet dat de zeerampien uh, wordt aangepakt vanwege zeerampien zelf, maar alleen omdat hij verbonden is met de Noekwa. En de Noekwa wordt aangepakt en daardoor ook dus. Uh, zeg men ook van de zeeratien. Zelf. Kijk hoe geweldig wat we leren over de clipboard: dingen die waar we zeer soumier leren in de zoger. Zoger pakt het uh, in heel andere taal, op heel andere manier, heel ander niveau van uh, dat deze interactie dat werken eigenlijk in het heilige en waken voor de klipboot. De regel 13. En langzamerhand uh, zullen we ook kilim opbouwen om te horen, te luisteren en ook te horen wat hij ons nu vertelt en niet alleen horen en niet doen, maar we zullen dat van binnen ervaren precies deze, die plaatsen waar hij het over heeft. En leren ons, uh, leren waken, zoals Yeshua ook ons had verteld. Over wie moet je waken? Over de gist. Herinner je nog, wakt over de gist van de Fariseërs en de sadduceers. Dat betekent, waak voor de gist in jezelf, de gist dat... Uh, klipot, de uitwendige, die aanhangen aan Israël, duidelijk aan de zon. Daar moet je erg goed op waken. Maar alles is binnen jezelf. En sowieso verwijst ook niet naar de buitenwereld. En, maar alles heeft het inwendige en in uitwendige kant. Daarom, um, wat hij zegt, projecteert men dat ook op. Uh, Verhoudingen erbuiten. maar het gaat hier zo. Spreekt alleen over de clipper, de vaak. Herinner je nog wat je zo, hoe je zo waarschuwde zijn uh, uitverkoren paar leerlingen voor zijn overlevering. En dan had hij ook gezegd, want zij vielen in slaap. Ze konden de spanning niet verdragen omdat de klepot hebben hen uh, in slaap gebracht en ze konden niet verdragen die, dat moment, en dat is dan het slapen, dat zij konden niet dat verdragen en overwinnen uh, op dat moment, samen met Yeshua, met Yeshua, overwinnen het kwaad. Maar daarentegen vielen ze in slaap hun tijd was nog niet gekomen hun tijd hun raping was nog niet klaar. Dertien, wie da, kia haze, mal bis otan legamre micolet sadadim, va filumitachat ragleien punt, wie da en weet, kia haze, da deze khachmal, maar bij Schotan legamre bekleedt hen de zon helemaal. Van alle kanten. Let op, van alle kanten. Waar filo mitachat raglehem en zelfs onder, van onder hun voeten. Onder hun, ja, voeten. Punt. Waarbhina asherhi in le mata mitachat raglehem. Ampjinaat, Amina Laim, Amal Bishim, Kanal, Bebirkaat, Amal Bisharomim. Shubjinaat, 15 hachashmal. Zie je zeer aandachtig kijken, dan zal je zien welk welke schat is gegeven aan het uitverkoren volk, aan het volk dat door de Torah en door de wetten die aan hen gegeven waren dat zij zichzelf konden helig maken en uh, uitsteken boven alle mensheid, en om het licht te ontvangen en brengen hier op aarde, want ook bij het aandoen van de schoenen, kijk nou hoe geweldig wat hij ons nu gaat, nu steeds ver, gaat door om ons te vertellen, wat, welke kavanot, Welke intenties moeten betracht worden, moeten aan de dag gebracht worden, bij het, op, bij het aandoen van schoenen, wat, welke krachten, welke eh, parallelen met het geestelijke, met de geestelijke werelden, met de noekwa met de zon hij brengt eh, en wat de mens moet doen, denken en voelen in de tijd van het aandoen van zijn schoenen, let op. We en weet dertien keer als mannen ze nee dertien uh, na de punt. Waarbijna asher er en het aspect dat uh, eronder is onder de van onder de onder de voeten. let op veertien en pinata men alaim, bishim kanal. Dat is het aspect van de schoenen die, die, die men bekleedt, zoals boven gezegd werd in de zegening wanneer men de zegening uitspreekt, maar bisharumim Shalomim, Hashem, gezegend bent de scheper en so zo bisharumim die de naakten bekleedt dat is het aspect asmaïl. daarmee betrekking dat deze blauw Vijftien welke kan je die tekaven milbushek el zot Selectedadim anikraim melubashim. Kijk nou wat je ons nu zegt. Praktisch, de Kabbalah is praktisch. Praktisch in het leven van alle dag. De mens moet het heilige aantrekken hier naar deze wereld. Let op, wilahenda rum 15 naar de eerste punt. kijk nou wat hij zegt, spreekt tegen jou. Tegen ieder van ons. Wanneer jij jezelf zou aankleden, aankleden, bedoelt je dan de kleding aandoen? Teken wein, alsot uh, uh, maak deze instelling. Moet je intentie hebben, deze intentie hebben van het aspect van de Tzadadim, van de alle kanten, wat hij zegt. Dat het bedekt, herinner je nog, dat het bedekt, deze Khashmal, bedekt uh, jou van alle kanten. Welke kanten heten, betekenen Malbushim, bekledingen. Dat is wanneer je dus uh, dat Zeg deze zegening en waarbij dus jij aankleedt... dat is precies hetzelfde uh, eigenlijk uh, wat het volk doet, het Joodse volk doet. Ze begrijpen niet wat ze doen. En hun Arabisch begrijpen ook niet hoe dat functioneert. De mens moet deze zegening uitspreken, niet zomaar zoals ze dan doen wanneer ze dan in de synagoge staat of zo, maar De mens moet deze zegening uitspreken direct ter plekke wanneer, hij... Hey, let op. Terwijl hij aan, net of voordat hij gaat zich aankleden, dus aankleden zijn, overhemd, noem maar op, een um, trui, wat dan ook, dat hij moet dat zich eerst concentreren daarop, wat hij doet, zeggen deze zegening, birkatamal En niet zomaar los zeggen dat, zoals zij dat doen allemaal. Uh, zonder weten, zoals uh, gewoon mensen, die gewoon hebben dingen aangeleerd, en ze weten niet wat, wat ze doen, ze gewoon zeggen die, boe, boe, boe, boe, boe, boe, boe in plaats van, uh, in dat te doen samen met de handeling, je moet nooit een zegening zomaar uitspreken, zonder handeling te doen, zowel fysiek als, uh, binnen, van binnen jezelf, het komt soms kan het, fysiek uh, losgemaakt worden, van wat je binnen, zeg maar, binnen de handeling, moet je wel verrichten, maar, wat hij ons vertelt, wanneer je zal, je aankleden, dan moet je dat, zeggen, en daarbij, daarbij moet je het concentreren, die intentie hebben, over deze kanten, dat, dat jij van alle kanten, om, omringd wordt, uh, om, om, om, om um, um, um, kleed wordt van de bina. en dat heet malbushim Dat is wat betreft het uh, aandoen van kleding. Ochase tin ol zestien mina lech mina wen el abhinata a tachtona apkhinat a tachtona mina kanal. Waarom khinat bina Hameenael het leson. We de kawen 17. Kache Tinalam El Zoreg Tikun Hanal. Hanasa Mipneja Hitsunim. Kijk nou hoe geweldig hij ons nu, krachtig ons nu, duidelijk, helder laat zien wat wij doen en hoe moeten wij dat doen en welke intentie moeten we opbrengen. Verder gaat hij dus 15 na de laatste punt. O 10 oor. En wanneer jij jouw schoenen aan zal doen. 16. Tikka wen. Letterlijk, zegt hij dat. Moet je uh, intentie hebben over het laat, over het onderste aspect. Welke onderste aspect heet menallajm. De schoenen, zoals boven gezegd werd. We hebben genaamd Bina, zij komen van het aspect Bina, dat is de schoenen. De schoenen eigenlijk, de schoenen van de Bina, want dat is het grootste ding, iets, wat de Bina geeft, waarmee de Bina bekleedt de zon. Herinner je nog, dat van de nihi van haar in de Harni hier herinner je nog, net zoals die soort van de Bina brengt zij, de uh, Mogen, dus Gochma in de Bina, Gochma in van de Zerampin, en dat brengt zij in zijn hoofd. Maar er bestaat nog een lager, uh, een aspect wat zij niet inbrengt in het hoofd van de, van de Zerampin, maar bedekt zon, de Zoon, uh, daarmee, en dat is, dat is eigenlijk wat hij noemt, heet het uh, de schoenen. De schoenen van de bina, die zij dus, waarmee zij dekt, bedekt, de zeer en bina, dat heet schoenen. Natuurlijk, dat zij ook, daarmee bedekt de zon tot en met dus hun schoenen, uh, helemaal. We hebben genoeg, bina, dat is van het aspect bina, deze de schoenen, Hamina Elet, dat is dus van het aspect van de Bina, die de zon, had ik gezegd, schoenen van de Bina, ook dat is goed, maar de bedoeling is, dat zij van het de Bina, dat is dus wanneer de mens dat doet, die schoenen doet, dat moet je weten, dat de Bina, dat is concentratie hebben, de intentie hebben, dat het van de Bina komt, die, doet de schoenen aan van de zon haar kinderen. U te kaven zeventien kashetina lam, en uh, en wanneer jij, en maak ook in de intentie, wanneer jij zij aan doet die schoenen, el zorg te koen let op, dat jij doet Ten behoeve van de correctie zoals boven gezegd werd. Welke correctie goed opletten, welke correctie is, wordt gemaakt? Mipnea Vanwege de uitwendige. Vanwege de klipot. Kijk nou wat we leren. Kijk wat het gebed is. Wat is dat, wat doet de wereld aan het gebed, kinderlijk, wat zij gaan, allerlei, een of meer, of allerlei, of veel, veel allerlei Goden, of één God, gaan ze als het ware zalig maken hem, of als het ware ver, ver, verzoeken hem om iets, welke God, waar zij het over hebben, hem uh, Bieden tot hem om, wille, om, om iets te ontvangen of zo. Kijk nou wat het gebed is. Alles zit in de mens zelf. Zit in de mogelijkheid voor, de, uh, voor het ontvangen van al het licht wat de mens nodig heeft om zelfstandig, vrij uh, zijn, zichzelf te ontwikkelen en te komen tot zijn vervulling. En, het waken voor die klipoot, alles is in de mens, moet je dan ergens naartoe gaan? Het is echt belachelijk om ergens naartoe, menende door het te gaan, ergens naartoe, dat, dat, jij, dat, dat zoiets gebeurt aan de mens, wanneer wat hij, wat hij ons nu vertelt. Ari, je kan gaan naar welke plaats je wil. Je kan gaan naar een. Uh, slapen wat je wil daar, of uh, waken dag en nacht daar in Jeruzalem bij de Westerse muur, als je niet weet wat je doet, als je niet weet wat hier staat, en zij weten dat niet, dit volk weet dat absoluut niet, hun rabiers weten dat niet, er zijn enkelingen misschien, dat moeten we alleen geloven, dat zij dat wel weten, en dat zij het doen, dan, dan helpt het je ja, absoluut niet, je kan huilen wat je wil bij het westerse muur, de westerse muur. Allerlei uh, boodschappen, boodschappen, boodschappen schrijven, papiertjes stoppen, waar je ook wil. Ik herinner me dat ook, uh, heilig dat ook de paus is daar ook, toen die daar geweest was, had hij ook uh, zo'n papiertje gestopt in de westerse muur om allerlei reclame te maken, om allemaal te doen, alsof het helpt geen, geen hond, om dat te doen, terwijl als je dan met de kleinste intentie hebt, thuis op je zolderkamertje, waar dan ook wat je hebt, waar je ook zit, tussen de vier muren, en als je dat wel deze intentie op, uh, um, aan de dag legt, wanneer jij ochtends die schoenen aandoet, bijvoorbeeld wat hij ons nu vertelt, dan ontvang je de hele wereld in jezelf. 17. Dat is het verschil tussen de comedie en de waarheid. En met. Je moet alleen een met zoeken als je als je leven jou dierbaar is, als je iets wil moois, iets uh, blijvends wil opmaken van je leven. In plaats van de door de handelingen van deze wereld. Zeventien na de punt. Weet ken al een gang kennen? Kiehineen niet achtin, hazenim shanim shah mina bina hoe minani hishala woesh, achit, zon herhaalt ons nog een keer, weet ik, weet ik aven en eveneens, breng een intentie op, maak een intentie, ki, nee, niet bij jullie, want zoals het uitgelegd, zie hier, het is toch uitgelegd bovenaan. Dat de chasma'l, dat deze chasma'l, 18, anim shach mina binai le'e'e'e'em, welke chasma'l wordt aangetrokken van de bina naar hen toe, naar de zon. Houmin anihishola is van haar nihi, van het nihi, van het onderstel van de bina. Altijd een hogere kan geven, een lagere, alleen door zijn, door, door het onderstel van het hogere van de uitwendige lavoes, bekleding van haar, het meest uitwendige, zij geeft het aan als lavoes, als uh, bekleding aan de zon. En dat is ook deze kavanah, moet je het ook opbrengen. Wat doe ik wanneer ik deze schoenen aandoet? En daarbij dus, niet alleen wanneer je die schoenen aandoet, maar ook wanneer je dus deze gepaard gaat met, de, met de, het uitspreken van deze zegening, van Birkat Malbisharomim, van de hei, nee, van, hier gaat het, wanneer, ja, het is overkoepelende eigenlijk um, zegening, die dan zowel slaat op het uh, aankleden, let op, op het aantrekken van kledingstukken, kleding wat je hebt, als op het, um, Aandoen van de schoenen. Dat is het, de zegening van Malbisholmim. Hij die, die naakten bekleedt. Want bekleding is, niet, is alleen is zowel op je lichaam als op je voeten. Sorry, op je lichaam als op je voeten. Dat is ook bekleding. En die intentie moet je dan weten dat jij die uh, aan de dag Uchwar je data, kie je gemiddelde mode, eik je nectat, doen we op de volgende les.